Bij een crash met een sportvliegtuigje zijn twee mensen om het leven gekomen. Het toestel vertrok vanochtend vanaf het vliegveld van Lelystad en stortte neer in een meer tussen Flevoland en Overijssel. De brandweer is nu bezig met een bergingsoperatie. De plaats van het vliegtuig uh, is, is dermate een moeilijke plek dat we inderdaad er niet bij kunnen en niet de, de, de slachtoffers kunnen bevrijden. En daarom groter materieel boven is om hem inderdaad omhoog te trekken zodat we erbij kunnen. Het ging om een toestel van een vliegschool uit Lelystad. Toekomstige piloten van Transavia volgen hier een opleiding. De vliegmaatschappij zegt nog niet te weten wie er in het toestel zaten... en wat er precies is gebeurd. Kippenboerderijen aan de Duitse en Belgische grens... mogen hun pluimvee uit de hokken halen. De ophokplicht is in die gebieden opgeheven. Volgens landbouwminister Stachauer is de kans niet meer zo groot... dat de dieren daar vogelgriep krijgen... Sinds oktober vorig jaar werd bij meer dan 60 bedrijven vogelgriep ontdekt en werd de ophokplicht ingevoerd. Dik 100 huizen in Zierikzee zijn beschadigd door de windhoos gisteren. Vijf tot tien huizen zijn volgens de woningbouwvereniging zo toegetakeld dat ze maanden onbewoonbaar zijn. Voor die bewoners wordt vervangende woonruimte geregeld. Door de windhoos kwam een vrouw van 73 uit Wassenaar om het leven. Negen mensen raakten gewond. En een bizar verhaal uit Duitsland. Daar is een vermiste jongen van acht teruggevonden in het riool. Hij zat twee meter diep onder een putdeksel. Een voorbijganger hoorde geluiden en waarschuwde de politie. Toen agenten de put open deden, zagen ze: Jochie, zijn vader, bedankt iedereen die geholpen heeft met zoeken. En zegt dat het naar omstandigheden goed gaat met zijn zoon. Bij alle die daaraan beteiligt waren, een ganz herzliches: danke, danke, danke. Dat hebt je ganz toll gemacht. De joke is in omsprekend. Het spreekt niet goed. Het jongetje was ruim een week vermist. Het is nog een raadsel hoe hij in het riool is beland. De politie onderzoekt of hij erin gevallen is of dat iemand hem heeft opgesloten. Het weer, veel zon, weinig wind en af en toe wat stapelwolken. Gaatje of 20 langs de kust en 23 in het binnenland. Morgen eerst zonnig, later wat meer wolken en 25 tot 28 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A7 Zaanstad Hoorn staat bij de afrit Avenhoorn 4 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. Je hebt ook 10 minuten oponthoud op de A10 de ring van Amsterdam bij Amsterdam Slotenvaart. Komt er een ongeluk, alle rijstroken zijn vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zandvoort.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 Zoals dit weekend, zoals gezegd, de ADAC GT Masters. ze waardig uh, over de, de, dat race gebeuren. Vandaag was uh, ook de, de tweede uh, race van de Porsche Carrera Cup Duitsland En die was gewonnen door... Larry, Larry de Vorder. Yes! Ja, we hebben het kunnen volgen hier uh, op een van de schermen al hier. <laughs> en uh, gisteren werd hij tweede. Wel als op uh, Pool gestart, maar hij werd tweede.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 She Paul Young en The Love of the Common People. Zo dadelijk de PIT Report en ja, die gaan we vandaag doen met Erik Weijers. Uiteraard de directeur van het circuit hier in Zandvoort. Want ja, wat kunnen we allemaal nog gaan verwachten? En hoe gaan de voorbereidingen voor uiteraard de Formule 1? Die er weer aan gaat komen gelukkig begin september. Maar eerst even de Celebration Rap nog op de radio. We are back together Mike a G.S. with another smash, can you understand? DJ Fix, always on our side We're like a big family Prepare to fight Let's show the world what we can do Rapid, rockin' and some cutting too With small free tea There's no escape back Yo, Mike and G, it's your turn to rap Well, the time is right Celebrate and sing And can you feel it there's a sensation Come do your thing With the boys you already know And we're in the show a and G and Swim And we're ready to go DJ Fix on the side We're introduced to you The man who can cut and then rap into. two So if you're ready to go forward You can swing with me no me It doesn't matter cause we're family oh. Celebration! The a good good celebration. About a hundred years, you can take a look. You will find a name in the history book. Micah G and Sweat in 1986, and the gut president and DJ fix. Let's rule the world with our fresh cool rhymes, like a family in our fresh good time. The phrase of rap, calling Micah G, we no friends, yo, we are family. We saw people who were dancing on the new recipes, You know we are family. I told them, yeah, that's it. Can you do it again? Scream, family. Well, thank you, friends. But we're back again with DJ fix A new world, family, and in the midst. The sign of the past, all of history. We made it new to celebrate our new family. Celebrate the It's a celebration. Jammo needs some freaks, so are you ready for this? Is something I understand? Your body will be fresh, if you will take this Jammo freaks, jam, jammo freaks, why? Right? a freaks, dem, jam, jam, jam, don't bite! Hey, Juliana, Romeo, we jamming on the sea Just go with this effect, and they are beggin' this, you with the desert G the human people, you can call him rock When he's passing he loot, he got the rhythm in the box So listen everybody to the sound we make We can do it live, no time for fake So people in the world, are you ready for some action? Yo, spread this rap I like a chain reaction Listen close, you will agree, there is no escape Yo, we're, we're a penalty! A With another tall boy, now he's on the mix, Did your pics, make it bust me like this.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 die, ...die om die titel uh, strijden. En het is... Uh, ...wij zijn een ronde van een van de zeven... ...die door uh, in Duits met name in Duitsland... ...maar ook in Oostenrijk, en Italië wordt verreden... ...en dan uh, één keer per jaar ook in Zandvoort. En uh, ja, uh, het is weer volle bak.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 klassieke of moderne Alfa-Nazipi komen. Uh, de week daarna hebben we de brede sport van de stichting DNT. Er zijn alle amateurklassen die er in Nederland zijn, ja. die, uh, die hier rijden. Uh, en dan hebben we de Historic Rampier, daar hadden we het net al over. En de week daarna is nog een endurance race, uh, een acht uurs race op, op zaterdag 23 juli. En ja, dan, uh, dan gaan we daarna al nog wat activiteiten. Dan is het, uh, ja, is het voorbij uh, tot, tot aan de vuurleen, want dan gaan we echt weer volle bak hier uh, alles, alles voorbereiden. Ja, dat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 dit saison.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 wij uh, zien die ook met vertrouwbeerd tegemoet. Hartstikke goed. Nou, in ieder geval bedankt voor, uh, voor, voor dit lijstje aan updates. En als mensen op de hoogte willen blijven, waar moeten ze dan terecht? Uh, nou, de website van Sikri, uh, geeft natuurlijk veel informatie. Ja. Maar ook op social media uh, en bijvoorbeeld via, uh, via, via Instagram of, of Facebook... Uh, worden dagelijks updates over het LNW en wat er te doen is op het ski worden daar gepost. Dus uh, hou dat in de gaten. Hartstikke goed. Uh, Erik Weijers van het Sikri Zandvoort. Uh, nogmaals uh, bedankt voor deze update. En ik wens je nog een goed weekend en een mooie zomerseizoen. Dankjewel.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 Ga je hem weer verscheuren? Ja, ja. Toch. Moet ik hem even meenemen? Deelijks, de volgende week heb ik weer een andere licht. Weer een, nou ja, een nieuwe agenda. Verscheuren maar, verscheuren <laughs> maar dan. Kijk, zo werken wij bij CFM. Goedemiddag.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 want ook Chain verdient een thuis. En wees er snel bij, want uh, ja. als wij een dier van de week doen... dan is je binnen een dag weg. Hè? Ja, de, dat hoog. gaat heel snel. Heel heel snel. snel. Ja, Rakker hadden, hadden we gisteren dan. En uh, nou, ja, eigenlijk hebben we het iedere keer met uh, alle dieren, ja. op het show. Wat, wat, wat, wat, het heeft wat langer geduurd, ja. maar we hebben ze allemaal geplaatst. En een paar die uh, steeds weer uh, terugkwamen naar het asiel. Dat is ook zo zielig. Is dat hebben we ook gehad, ja. Dat is ook, uh, zeker in die coronatijd uh, ja. gebeurde dat Klopt. heel veel.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 I'm yeah. yeah.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 ben een beetje bloedje Ik lig er af en toe al van te dromen. Maar straks is het zo ver voordat je het weet. De ene kou die is alweer verdwenen. Ja, gooi je maar omhoog, die temperatuur. En laat de zon maar lekker op ons schijnen.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 Barbecue Een hapje en een drankje met wat vrienden Ik kreeg vanmorgen weer een blauwe brief. Straks krijgen we nog barbecuebelasting Betaalde de water dan wel met pie We kunnen beter eten en ontspannen de kiel is goed voor je postuur De sterren gaan al aan, wat kan het schelen Gooi je nog wat borstjes op het vuur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 De ploeg van Post niet te verslaan we de gele trein weer aan En Theo Komen ze weer achter op de motor De dat we te verslaan De to the front, de France De tijd van mij I'm hey.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 Maar ik moet je niet, nu nog niet vragen waar, want ik moet de hele week nog bestuderen. Oh, te je te moet het nog voorbereiden. Ja, oh, ik oh, oh, wilde je net helemaal over horen. Volgende week, volgende week. Wat weet je er allemaal van? Uh, weet je? Oh, nou ja. Volgende week mag dan. Volgende week. Nou oké. Okay. Hou we niet goed. nummer hoort natuurlijk uh, uiteindelijk ook uh, tot de Tour de France uh, je hoorde uh, de single van uh, Barry en uh, Le Passatier mooie, mooie nummer en uh, zou komen mooi in de stemming voor uh, de Tour de France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 When you're feeling in the dubs, don't be silly chums. Just purs your lips and whistle. That's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Stop. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5.